Koffie stond Christus recht aan. Hij sprak voorwaar. Ik zeg. Rock and roll café. Dearly beloved, we are gathered here today to get to this thing called life. time so don't cry one day all oh seven will die Will die. and I saw an angel come down after me in her hand she holds the very key words of compassion words of peace and in the distance an army's marching feet But behold The Southerners will curse me, but that's all, right. that's all right. for I will watch them. 21 april 2016 zal voor velen altijd in hun geheugen gegeven blijven. Prins is ons dan, is dan heen gegaan. En dit is vandaag, zeven jaar geleden, daarmee dit liedje Seven. Uh, welkom Yves. Hallo, goedenavond. Je hebt dit programma weer volledig in elkaar gestoken, veel tijd in gestoken. <lacht> ja, dat For wel. Voor je all-time favorite, Prins. Ik heb het gelijk, <lacht> Ik heb het weer vreed onderschat, natuurlijk. Ja, zoals altijd, maar het zal waarschijnlijk... Zeer goed in elkaar zitten. Ik hoop het, ik hoop het. Ik heb, uh, ik heb heel veel verhalen, ik heb heel veel dingen opgezocht, uh, bij elkaar geraapt. Uh, verschillende invalshoeken, zal ik maar zeggen. Uh, we gaan het vandaag vooral hebben over de, de early years. Uh, ja, eigenlijk de tijd voor de revolution, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus uh, tot hij tot eigenlijk, uh, ja, eigenlijk, van helemaal in het begin tot dat hem eigenlijk juist bijna aan de piek is van, uh, van, zijn, uh, van zijn fame en zijn roem. een jaartallen? Uh, ja, Prins is in 1958 in uh, geboren, daar gaan we het uh, direct uh, over hebben. En dan spreken we tot, uh, dat zal ja, rond, rond ja, eind 83, uh, begin 84 zijn, dat, uh, dat juist voor dat Purple, purple Rain uh, part, los uh, mm -hmm. losbarst uh, op de wereld. Oké. Okay. Uh, het volgende wat daar klaar staat. Ja, dat is, uh, dat is een intro. Ik zou zeggen: laat het gewoon even horen en dan daarna gaan we gewoon verder. <tied> Jazz in the house. Dat klinkt niet mis hè. Don't play with love. Van ja. wie is John L. Nelson. De papa. De papa, inderdaad. En daar begint het allemaal. De papa die zit eigenlijk uh, in de, ja, de woelige jaren veertig in het zuiden, in Louisiana van de uh, Verenigde Staten. En om toch wel iets, uh, ja, een iets beter leven uh, uh, na te streven, gaat hij net, net als in, uh, miljoenen uh, zwarte mensen uh, op die moment, gaan die eigenlijk allemaal naar het noorden, naar de rijkere steden, om daar te proberen van, ja, een beter leven te vinden. En uh, John L. Nelson die komt dus in 1948 terecht in Minneapolis, om daar ja, uh, concerten te spelen, want die, die had een trio. En dat was uh -huh. het, uh, het Prince Rogers-trio. En die komt op uh, een, een, een zwoele avond, uh, terwijl het aan spelen is, komt hij een uh, zekere Matty Della Show tegen. En uh, dat was een, uh, een, een jazzzangeres. En uh -huh. uh, ja, kijk, de twee die, uh, die worden verliefd en die, uh, ja, die, die, uh, die, die gaan ervoor. Zij gaat ook bij hem in, uh, in, in het ensemble zingen enzovoort enzoverder. Om lang vooral kort te maken, ze dus trouwen en um, op uh, 7 juni 1958 wordt er een, een heel klein ventje geboren <laughs> <laughs> in de projects uh, in, het, uh, in het noorden van, uh, van Minneapolis. Um, de tijden daar uh, in Minneapolis zelf waren ook enorm, enorm zwaar, uh, uh -huh. zeker voor de, voor de zwarte uh, gemeenschap. Um, ze hadden daar enorm veel racisme. Op die moment was zelfs ook nog um, de segregatie nog, uh, ja, nog van ja. kracht. Dus er was nog uh, blank en zwart dat volledig gescheiden mm -hmm. moest zijn en, enzovoort. enzovoort. Um, en dat kwam dan ook dat er in 1966, in, uh, in toen was, uh, was Prins al, al acht jaar, die, uh, die hebben daar toen een, uh, een, een heel grote uh, rel gehad, eigenlijk, eigenlijk meerdere rellen nadat er een, een meisje van 14 uh, was lastiggevallen, de politie, een zwart meisje. Um, en toen hebben ze daar eigenlijk dus, uh, met de burgemeester van, van, uh, van Minneapolis gezegd van kijk, wij moeten hier een oplossing vinden, want dat komt hier niet goed anders. Mm -hmm. En toen is uh, eigenlijk The Way ontstaan. En The Way is een uh, community center. Mm -hmm. En daar werden enorm veel dingen eigenlijk aan de zwarte gemeenschap geleerd. Mm -hmm. Zoals uh, opvoeding, dat ging over, over uh, de, de geschiedenis van de zwarten enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Maar er was ook sport en er was ook uh, heel veel muziek. Prins was een hele grote basketbal, basketbalfan, dus die was echt basket en, een, ja. Zijn lengte... Uh. Dat, man, dat mannetje had, had zijn lengte niet bij, natuurlijk. Dus, uh, maar om een langval kort te maken, dus er, er gebeurde op, op, op, op heel die tijd in, in de gemeenschap daar in, in het noorden van Minneapolis heel veel. En zeker die, uh, die muziekafdeling van, van die community center, dat was, uh, dat was eigenlijk iets waar heel veel uh, goede groepen van, uh, vandaan uh -huh, uh -huh. kwamen. En het volgende nummer dat we gaan spelen, ik uh, moet trouwens ook nog uh, uh, de mensen van... Uh, van Radio Clara, uh, goedenavond mensen, want we zitten een beetje in. In die trend op dit moment. Ja, het volgende is eigenlijk ook, een, ook, uh, ook iets in die trend. Dus uh, ja, mijn excuses. Het wordt echt wel funky latter. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar we gaan er naar luisteren. Ja. Ruben Knights, uh, van Prins, denk ik? Nee, dat is Als van... van zijn vader. Nee, dat is ook van, niet. van Bobby Lyle. Ah ja, mij. Ik stot Dat ik best Ja, ja, Bobby, Bobby Lyle was eigenlijk um, een product van uh, The Way, dus van het uh, community center. Uh -huh. uh, die had blijkbaar iets gewonnen of iets gedaan dat die in Japan een uh, of ander, uh, weet ik veel wat, orgel gewonnen had of zoiets. En uh, die, uh, die mannen in Minneapolis, die zeiden van ja, uh, Bobby, allemaal goed en wel, maar je moet er wel voor zorgen dat er ook na u nog andere mensen zijn die dat ook <laughs> muziek kunnen blijven maken. En dus die, die, die Bobby Lyle heeft eigenlijk een soort van, van, van school, van, ja, een muziekschool uh, opgericht. Ja... En daarin zat eigenlijk ook een, een heel systeem dat eigenlijk de ouderen, de jongeren gingen helpen en dat er dan eigenlijk altijd uh, mensen eigenlijk gingen afstuderen en dat die dan altijd verder en verder in de, in de muziek uh, gingen, gingen gaan. En een van die producten, dat was uh, bijvoorbeeld ook Sonny T, dat was uh, later dan een bassist van Prince in de, in de NPG. Uh, dat was dan uh, zijn, zijn mentor uh, in een tijd uh, in the Way. Maar um, uh, dus dat, is, al ja, dat is eigenlijk al, al, al iets, uh, iets verder. Want ondertussen in het leven van Prins, Prins is, is uh, tien jaar op dit moment, mm -hmm. en um, zijn ouders die gaan scheiden. En um, in, de, in de, de, de living van het huis stond de piano van de pa. En de pa die zei van, er mag niemand niet aankomen, dat is mijn piano, ik ben hier de man in huis, uh, no, no way. Prins was altijd al enorm geïnteresseerd in dat ding, maar die mocht er nooit niet aankomen. En um, een jaar geleden um, uh, is er eigenlijk iets ontdekt, waardoor we ook eigenlijk kunnen weten hoe dat Prins op die moment eigenlijk moet geklonken hebben als kind. Want we hebben daar eigenlijk een, opname van. een klein stukje van. Ja. Are most of the kids in favor of the picketing? Yep. How come? Um, I think they should get a better education too, cause um, and I think they should get some more money, cause they work be working extra hours for us and all that stuff. Mm -hmm. Rock Café. <middels> Eu quero café. Dus we hoorden Prins dat hij mini was. Mini, mini, ja, dat, schattig. In 1970 was er een, uh, een, een staking uh, in de school waar, dat hij, waar dat hij zat. En ze gingen dus interviews doen bij de, bij de, ja, de, de schoolgaande jeugd om te vragen wat zij ervan vonden van, uh, ja. van, van, van die, die staking. En dat is dus vorig jaar ergens in een van de archieven van, van, uh, van Minneapolis TV is dat teruggevonden. En zeiden van, oh my god, dat is gewoon, dat is gewoon prins dat hier, uh, <laughs> <laughs> een uitleg komt doen. Dus dat is, uh, dat is keihard schattig. Um, en ook zo dat, y'all. <laughs> Ja. Ja, het ja het zat er al direct in he. direct ja het zat al direct in ja, ja, ja. Uh, gevolgd door het Batman team ja, ja. want dat was eigenlijk het eerste dat hem kon spelen om de piano te en dan bleek dat hij later naaldbemachtigd later... ja, ja, voor ja, Batman ja, ja. hè he. dus het zat het zat er wel ergens aan te komen al uh, dus uh, die samenwerking met uh, of de dingen met Batman die had hem, die had hem later ging doen um, in ieder geval in het leven van, van Prins op die moment is het eigenlijk allemaal niet zo fijn want ja, uh, zijn vader is uh, is gaan lopen en hij zit, uh, hij zit thuis uh, bij zijn ma. En zijn ma ja, die leert iemand anders kennen. En die heeft ook al uh, een, een eigen, eigen zoon. En, en ja, dat, dat, dat, dat gaat allemaal niet zo, niet zo, van, niet van, zo een, van een hele En um, om te proberen om, om uh, dus eigenlijk, ja, de, de dingen een beetje te lijmen uh, tussen, tussen zijn stiefvader en, uh, en Prins, um, komt die man eigenlijk met, met een, met een geniaal uh, ingeving. En die gaat dan samen met hem... Naar een optreden van James Brown. it You're lover! You're a spanner! You're Hit it. Yeah. When I say quit it, yeah. gonna do that too. Gonna do that too. Gonna do that too. Gonna do that too. Gonna do that too. 65. This was the sound. Come down, sister. One more time, everybody, if you will, put your hands together. So brother number one all over the world, James Brown. Hey, no Papa's got a brand new bag. He's got a brand new bag. Do the new jack. Fly, don't be ashamed. Don't shy. Do the monkey, the potato, the jump back to See you kid Gator. You got to get down. You got to get down. A little bit of mass eat it with a small mask, a little bit of mask, with a small mask, small mask, small small mask, small small mask, small a little bit of mask, a little bit of small mask, small James Brown. de hardest, hardest working man in Amai. de show. Dus. inderdaad. Zo hard zweten. Als je, als je ooit van die, van, die, uh, van die clips gaat bekijken in de uh, jaren 70, uh, yeah. eind jaren 60, 70, die gast is onvoorstelbaar. En ja, dan kun je ook al ergens een beetje gaan, gaan zien van wat dat prins en de mosterd gaat halen oh, natuurlijk. Dat, dat die, uh, werkt. Ik ja. wil zeggen, dat werkt... Um Aanstekelijk, denk ik. Dan als je als Absolute. muziek u al zo intregeert, dan werkt ja, dat sowieso aanstekelijk. Zeker vast. Zeker, vast. Ja, en ja, natuurlijk het volgende dan. Hè? Ja, dus uh, Prinske, die, uh, die, die, is, uh, ja, die wordt ouder en uh, die uh, gaat zo'n beetje tussen, tussen de ma en de pa, want ja, die is eigenlijk niet, niet echt overal uh, even welkom. En op een gegeven moment uh, ja, heeft hij eigenlijk nergens niet meer om nog, uh, nog naartoe te gaan en gaat hem eigenlijk bij zijn, bij zijn uh, uh, buren wonen. En dat is uh, de familie Anderson. En die hebben een, een zoon, dat is een heel goede maat van Prins. En dat is Andre Anderson. En dat, hey, dan, hey. dat, dan, <laughs> dat wordt dan André Simone erna. Ah, en dat, ja. is, uh, ja, dat gaat dus eigenlijk uh, zijn, zijn partner in crime worden voor, uh, voor de volgende jaren. Uh, die hebben ook uh, enorm veel groepjes samen. Want die spelen ook in, in de kelder uh, altijd uh, muziek samen. En die, die, ja, ja, ook, die zitten ook in the way. Die gaan dan ook altijd naar de, de community center om, om van alles en nog wat... Uh, te prutsen met muziek enzovoort, enzovoort. Ja. en op een gegeven moment um, uh, is, er, is er een groepje in ze spelen, dat is Grand Central en die zijn op zoek naar, naar, naar, naar een drummer, want een drummer dat was dan een, een neef van, weet ik veel en die was eigenlijk niet zo goed en ineens komt Morris Day op de proppen en Morris Day was een drummer uh, en die zegt van ja, maar ik zit veel beter en blabla. Bla. en dus de Morris die gaat dan die gaan mee in uh, in in de groep. dus die mannen die spelen een tijd samen en die gaan eigenlijk uh, uh, proberen van van van van een demo op te nemen, want die willen een plaat maken. en die komen dan eigenlijk bij Moon Sound Studios en dat is de studio van Chris Moon. En die ziet eigenlijk in Prins enorm veel potentieel om zijn eigen muziek eigenlijk te laten spelen, want hij heeft geen goesting om, om, om een bassist en een drummer te doen, want mm -hmm. Prins kan, kan eigenlijk alles. Mm -hmm. En hij wil dus eigenlijk zijn eigen muziek laten spelen door die, door die, die jonge gast. En uh, uh, hij zegt van ja, als ik dat zo kan, kan laten gebeuren, dan, mm -hmm. dan is dat voor mij de makkelijkste oplossing. Het grootste probleem was dat Prins eigenlijk niet durfde zingen. Dus hij heeft dat, dat een heel interview over, dat heel over, over hoe, dat die, hoe dat hij uiteindelijk de piep uitgekregen uit, uit dat mannetje want ja, die, die, die, die zat dus in de studio met een micro voor hem en, en die was ontsingen, dus die is in de mond bewogen en al, maar er kwam dus geen geluid Hè? uit. Ja, dat was, dat was heel raar. Um, allee, goed, om een kort <laughs> te maken. Heeft er, heeft, er, heeft er eigenlijk een soort van, van bad, een, een, ding, een een slaapkamer van gemaakt Dat hem volledig op zijn, op zijn alle lichten gingen uit en, en, enzovoort enzovoort. En dan nog veel, veel gezagen en gezeur Is er dan uiteindelijk toch, toch iets uitgekomen. En, en begon Prins dat eigenlijk zelfs plezant te vinden om, om, om, om. Te zingen. Met zijn stem, van alles. Want ja, die Chris Moon die, die hielp hem eigenlijk ook. Um, uh, die die leerden hem van hoe, hoe de studio eigenlijk werkte. Dus die, de, de sleutel werd, werd aan dan Prince gegeven. En kijk, als je goesting hebt naar school, dan komt je maar af. En die kon daar, dat was een speeltuin voor Prince. Die, ja. die kon gewoon alles Zo alles Het begin zelf... eigenlijk van te produceren en Tuurlijk, alles. Tuurlijk. Dus, dus, dus dat was daarom ook dat hij eigenlijk zei van ja uh, een beetje verder uh, dat hem dat allemaal had geleerd. Dat zei ja. van ja ik kan eigenlijk alles zelf doen. En dat was dan ook eigenlijk een van de, van de redenen waarom ze dan achteraf zeiden, van, ja, als ze zijn platencontract is gaan gaan uh, negociëren nee? met, met Warner, die zeiden van ja, of ik zal het anders zeggen, Warner Brothers was de enige maatschappij die hem een platendeal wou geven uh -huh. waar hij zelf mocht, uh, mocht produceren Dus, uh, maar kijk, um, de volgende nummers um, zijn uh, een nummerke dat hem samen heeft uh, ingespeeld uh, voor uh, een, uh, dat is Pepe Willy. En dat is eigenlijk de, de man van, van de nicht van hem. En die heeft hem gewoon ingehuurd om dan uh, daar uh, uh, gitaar op te komen spelen. Dat is uh, Justin Andersucker van de Minneapolis Genius. En dan daarna horen we een nummerke En als, uh, als dat gedaan is, ga ik er iets, uh, iets okay. meer uitleg uh, uh, over geven. Ja. Can work it out. if. Ja, uh, een nummerje dat Prince gemaakt heeft om de mensen van Warner Brothers eigenlijk uh, te bedanken voor de deal die ze dan uh, wou maken met hem, mm -hmm. dat hij die plaat mocht maken. En uh, dus na uh, heel veel demo's en uh, heel veel uh, nummers dat hem uh, geschreven heeft, komt uh, op uh, 7 april 1978 zijn eerste plaat uit. 45 jaar geleden. Ja, en dat is For You. Ah. Ja, For You is de, is de eerste plaat die hij uh, die, uh, dus uh, uitbrengt. En um, als we even uh, gaan, gaan luisteren, dit zijn de nummer 1 uh, die uh, toen uh, overal ter wereld. Uh, dit is de uh, US uh, number 1. is de nummer 1 uh, in de BRT top 30 op dit moment. Allee, vreugd, blondie. <laughs> yep. Denny van Blondie. Ja. Dat brengt ons dan naadloos naar... Uh, het eerste nummer dat dus op de plaats staat van, ja, van Prince. Mm -hmm. En uh, dat is... Uh, iemand die niet graag zingt, is dat wel heel raar dat hij uh, die keuze maakt. Want het eerste nummer dat hem erop zet, is een, uh, een a cappella-nummer. Oké. Okay. Sorry, ik heb het onderbroken een beetje met mijn plaat. <laughs> nee, nee, geen probleem. Okay. Dat was de eerste single trouwens uh, uit de plaat. En uh, ja, dat heeft niet echt uh, veel, uh, veel aarde aan de dijk gebracht, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh, maar je hoort wel al wat wat nou hij nog toe wil gaan. Ja, nee? ja dat is de eerste plaat. Hè. Dat is, uh, <laughs> het was ook zo dat hij 180.000 dollar had voor de plaat te maken. Uh, nee, voor drie platten te maken, sorry. En met die eerste plat hadden we er al 170 doorgegast. Dus, uh, <lacht> oh, ja. En had hem nog tien over. Ja, het was... Het was uh, budgetair was het was blijkbaar toch geen echte visionair, die mens. <lacht> uh, maar bon, uh, dus de platenmaatschappij, die zeggen van ja, goed allemaal. Het uh, is allemaal wel tof en zo, maar in die tijd was het natuurlijk zo dat je... Uh, ja, moest gaan toeren om, uh, om die dingen te gaan, te gaan promoten. Dus hij gaat dan eigenlijk uh, een band uh, rond hem uh, beginnen bouwen. Dat begint dan uh, natuurlijk met Andrew uh, Simonian uh, al die jaren kent. Dat is dan een, een bassplayer. Uh, Bobby Z die komt, uh, die komt op drums want hij uh, was eigenlijk al uh, gekend met de, met de, uh, de manager uh, waar het hem toen uh, mee samenwerkte. En dan uh, is er uh, met Dr. Fink bijgekomen. Dat was toen nog gewoon met Fink. Dat was dan uh, voor keyboard. En uh, uh, Des Dickerson speelde gitaar en Gail Chapman die speelde ook nog eens keyboard. Want ja, om die, heel die, die, uh, die 27 lagen van, van, van muziek uh, dat hem uh, er had opgezet, daar, uh, daar had hem dus uh, wel wat volk voor nodig om, uh, om daarmee uh, uh, op, de, op de baan te gaan. En er worden eigenlijk uh, twee uh, promoconcerten in uh, Minneapolis uh, uh, klaargezet voor hem. En al je goed vast, uh, Nadja, het eerste concert was op 5 januari 1979. Was ik een jaar gehad? <laughs> en jij? Vijf? Uh, nee, uh, de zes, zes? Nee, zeven. Oh, ik kan al niet meer tellen. Zo van mijn stoel. Ja, ja. ja. Uh, het was wel zo dat na die twee concerten dat de platenmaatschappij zei van ja, mannen, je zit er nog niet klaar voor. Dus uh, de tournee uh, is niet, uh, niet verder gegaan. Dus de mannen zijn oh, terug... Dat is ook uh, wel een bummer ja kijk ja de platenmaatschappij ja, dat had dat toen in die tijd nog heel veel te zeggen hè. dus uh, die zei van kijk er gaan we geen geld aan geven uh, zien we dat je terug een, een goede plaat maakt want ja, we hebben er al kei veel geld ingestoken dus het wordt wel eens tijdig uh, een hit gaat scoren en dus uh, gaat hem terug in de studio om dan uh, zijn tweede plaat te maken die gewoon simpelweg uh, Prince uh, uh, heet en die komt uit uh, op uh, 19 oktober uh, 79 en wat er toen allemaal op nummer 1 stond in de US en in uh, België daar gaan we nu even naar luisteren dat we er eentje gelukkig hebben gemaakt. Hè? <laughs> ja. En zesjarig ook nog. Uh, oh, oh, een gelukkige de... Ah, binnen twee dagen. Ja, ja, maar okay. ik zal ook sowieso alle gelukkige dag wensen. Hè? Cliff Richards natuurlijk. Ja, hè? ja en, uh, en die, die mens mensen daarvoor die, ook nog uh, uh, die waren met vijf geloof ik in een tijd <laughs> Michael Jackson <laughs> hè met, ja, ja, die, die stond natuurlijk al een eind verder hè, op die moment die, uh, ja, ja, ja die... dat was een kindactist ook hè ja, ja. kunnen niet vergelijken natuurlijk uh, nee denk ik niet nee maar bon, dus, uh, Prins had uh, eigenlijk uh, nood aan, aan, aan een hit, want ja, de, de mannen van de Warner die waren er eigenlijk allemaal niet zo, uh, niet zo goed, niet, niet meer zo goed Van gezin had hem uh, eigenlijk niet veel niet meer kon uh, uh, loskrijgen van geld om, om die platen te maken en zo. Dus hij gaat dan maar naast zich op zoek naar een hit. En die krijgt hij dan eigenlijk wel met dit nummer. Forget Me Nuts en I Wanna Be Your Lover. Eh? Mm -hmm. uh, Forget Me Nuts is van uh, Patrice Rushen. Ja. En die had eigenlijk meegeholpen aan de For You LP. Ah ja. Die, uh, die deed daar de programmering van de uh, keyboards, denk ik. En uh, rumor has het dat uh, onze prins er een klein beetje zot van was. En die wou eigenlijk, I Wanna Be Your Lover, wat die eigenlijk aan haar geven, maar ze moest dat niet hebben. Oh. Dus ja. <laughs> Oh, heeft, dat is helemaal dan heeft... anders kunnen uit. Dus ja. hij zegt van, ja, oké, okay, goed. Uh, als je dat dan niet wilt, dan uh, wil de machine wel dit nummer... want to hug you wanna squeeze you too But let me take it in my arm let me you with my time shocker 'Cause you know that i'm the one that keep you warm shocker i'm making more than just a physical dream i want to rock you shocker 'Cause you make me wanna scream feel for you deze dan maar aan Chakak aangegeven. <laughs> ja, dat ja. allemaal wel helemaal anders kunnen uitdraaien. Inderdaad, ja. en dat hij uh, een, uh, een andere carrière gehad waarschijnlijk. <laughs> Misschien wel, ja. Ja, en, straf en, wel. En Patrice waarschijnlijk ook, ja. ja. Ja, ja, ja, maar ja, maf, ja, Er zijn ja. veel nummers waar dat veel mensen ook niet van weten dat dat van Prins is en, uh, en dergelijke. Hè. Mm -hmm, ja, dat klopt. Dus ja, oké. Okay. Maar bon... Let's, let's move on. Maar bon, dus eh, die I Wanna Be Your Lover, die, uh, die brengt hem dus zelf uit. En dat blijkt dus een, een schot in de roos te zijn. Dat is uh, vrij veel uh, gekocht geweest, in, uh, vooral in de States dan. En dat brengt hem eigenlijk zo ver dat hem dan op uh, ja, nationale tv mag komen in een uh, programma, dat is dan American Bandstand. En ik denk dat dat zo een beetje de, de Amerikaanse top op moet geweest zijn. American zo. Bandstand. <laughs> American Bandstand. <scene>. Oh, voilà. <laughs> dat is beter gezegd. <laughs> en dus er, uh, ja, uh, er worden twee nummertjes gespeeld altijd. En het eerste nummer was uh, I Wanna Be Your Lover, dat ze dan uh, op tv hebben gespeeld. En daartussen doet uh, Dick Clark, dat is dan, uh, de gast die er, die doet dan hier, altijd een, een, een interview met, met de gast. En aangezien dat Prins uh, niet, de, niet de meest uh, ja, grote babbelaar is eh brengt dat dus eigenlijk wel heel rare dingen mee. Hoe learned to do this in Minneapolis. Where? <laughs> yeah, I mean this is not the kind of music that comes from Minneapolis, Minnesota. No. <laughs> Would you be kind enough sir please to introduce me. Different... Let's start with the bass player here. Andre Simone. Andre. <laughs> the man who escaped behind keyboard. Matt Fink. Nice to see you. Man on uh, drums? Bobby Z. And the gentleman over here? Des Dickerson. And lastly on keyboards? Gail Chapman. Hello, Dale. Nice to have you. Let's sneak over here saying, I said there's something uh, something about the effect that you made a couple of demonstrations in records when you were a teenager. You're barely more than that now, are you? 19. 19. Well, you got another year to go before you graduate. How many years ago did you, did you make these demos and then uh, have offers on them? And why would you turn it down? Um, they wouldn't let me produce myself. You were 15 at the time. Yeah. Would they think you didn't know what you were doing? Don't know. Were you ever disappointed that you didn't let them do that to you? No. Did you produce? Did somebody tell me you played every instrument on this album? Is that correct? Maybe. You're, no, that's it. you're very shy, modest. How many how many instruments do you play? Mm-hmm. Thousands. Moments will be with you. Thousands? No. Literally, do you play all the instruments? Um... A lot. If that is the case, then... Oh, I... know. If you're out traveling, then you've got to have backup people. Are these people are the ones that travel with you? What are your plans for travel? Uh, we have a tour coming up uh, in a few weeks. We'll look forward to it. We thank you all very much for joining us. What's the name of the next song? Why You Want Treat Me So Bad. All right. Ladies and gentlemen, this is Prince. <laughs> We hebben het uh, Your Purple Highness himself horen zeggen. Dit was Why You Treat Me So Bad. Dat was wel een, uh, een zeer verhelderend interview. Ja, die de Babbel Bekan ik. Uh, ja, Dat was dus prinses. ja. Die, die zijn, zijn interviews waren altijd... Uh... Is dat altijd zo geweest? Want ja. later is dat toch verbeterd, of niet? Goh, ja. ja. Of was dat... Hoe dat ze in een gemoedstoestand dan was. Oh, zo goed ken ik hem dan zelf ook natuurlijk niet. Ja, maar uh... Je weet er wel heel veel van, die. <laughs> nee, nee, maar het was wel zo dat hij hem, dat hem, uh, later altijd alles op, op, op zijn voorwaarden deed. Dat hij altijd zei van, ik wil dat wel doen, maar dan moet het zo en zo en okay, zo, zo zijn. voilà. En dan babbelde hij wel. Ja, en deze, deze was zo'n beetje... Had uh, ja. het een sexy interviewster was. En het moest een die zijn. Ja, voilà, voilà. <laughs> Oké, okay, dan brengt het ons naar het volgende nummer over sexy gepraat. Ah ja, Sexy Dancer Live. Uh, we komen nu aan, aan, een, aan een heel fijn stukje in, uh, in prinsgeschiedenis. Um, er wordt uitgenodigd om uh, de tournee van Rick James oh. te vervoegen om, oh. daar, uh, om daar eigenlijk uh, uh, te openen. En uh, dat is tot op de nacht van blijkbaar nog altijd een van de, ja, de meest uh, ja, onwaarschijnlijke toestanden dat daar gebeurd zijn. Omdat ja, <laughs> die twee konden elkaar echt niet luchten. Er is, er zijn ah, echt, oei! Och, er, er zijn dingen van. We gaan spuiten wel iets, iets meer in detail. Maar, okay, okay. Uh, Voor wie dat Rick James niet kende, dat is van het nummer Word Up. Nee, nee, nee. Dat is van uh, uh, dingen. De, uh, deze is de Fired Up uh, tournee, maar uh, uh, natuurlijk van Super Freak ja, van, uh, van, van, van, van van Glow en, en. Maar uh, ik heb Subito. Ook, ook nog, nog een nog hele leuke. Maar zet die even op. Dat doet we eraan denken, hein, die fire that. Ik wil even nog iets rechtzetten, niet even. Ja, ja sorry, ik weet sorry, sorry. het. Zet het recht, zet het recht. Word-up is van cameo. Ja. Sorry, lieve luisteraars. Maar ja, ik kan ook. Het is nu vergeven, het ja. is vergeven. Maar Rick James, met zijn half-mottig snorken. Uh, ja... Ik voel ze nou eigenlijk nog veel eerder, maar niet Zo'n spray op, hè? Zo uh, hè? Wat is dat? Zo'n blinkende spray? De, e, dat je de zo denken aan dingen. Kun je nog wat Coming to America gezien ja, hebt? Ja, ja, ja. Arsenio ja, okay, uh, ja. Hall. Uh, en nee. ja, Eddie Murphy. Ja, yeah, maar... Uh, wie had er dat? Dat was dan, was dan dat vriendje van, van, van dat meskerrat en, uh, en dat hij in de zetel zat en dat die vettige plekken op de, op de zetel We zijn vertrokken, hè, lieve ze zijn dan praten over films en muziek. Ja, Maar uh, om terug te komen op, uh, op, op Rick James en, uh, en zijn, uh, zijn toffe relatie met, uh, met Prince, um, hij had altijd het idee dat, dat Prince altijd uh, hem, hem alle zijn ideeën had, uh, had gepikt enzovoort en uh, we gaan er even een, een paar voorbeelden van geven want uh, Prince die, uh, die had daarna The Time dus hij had een andere groep dat hij een muziek ook uh, aan kon geven en mm -hmm. zo en dus uh, ja de, de Rick die zei van ja ik kan dat ook en uh, ik ga ook mijn mijn, uh, mijn zijprojectjes doen en zo en heeft die mannen dan de fantastische naam gegeven luister goed hè Process and the Do Rags Oh my God we, Do Rags even snel naar luisteren Ja, dat... Uh... Catchy, hè? Ja, dat, dat, catchy uh... en kopie. <laughs> ja, en de volgende is ook wel niet grappig, want, want dat is eigenlijk ook een, een productie van, uh, van Rick James. En uh, dat, uh, dat wordt eigenlijk ingezongen door iemand die nou al heel bekend is. En uh, wie kan er hier raden wie dat, dat eigenlijk is die dat uh, inzingt Oké, okay, berichtjes sturen, lieve vrienden. Een uh, gele briefkaart, alstublieft. Ik ken de stem, maar ik, uh, yeah. maar ik weet het niet. Ik weet het nee. niet? Nee, nee, nee, Zal ik het mijn gewoon zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk L Het is Eddie Murphy. Oh my god! Coming <laughs> to America! De cirkel well, is rond. Het over... is just <laughs> bezig. <ronde. laughs> <laughs> je moet dat echt eens zien op, uh, als je gaat kijken op YouTube, uh, de, de officiële clip, uh, dan, dan zie je dus uh, ja, Rick James die dan uh, uh, staat te produceren en al, en, en dan een Eddie die, uh, die staat te zingen. Voilà. Maar Ella, jij zegt, als je iemand die stem herkent, Eddie Murphy, come on! nee dat is die, een acteur. Maar daar kennen toch totaal -niet, niet? helemaal niet. <laughs> dat is wel een goeie. Het wel een goeie goeie kennen ja, eigenlijk. Ja, ja. Goed. Uh, het gaat nog verder dan dat. Uh, Rick James die zegt dat hij ooit tegen Prins had gezegd van, ja, ik zou eigenlijk een volledige all-girls-groep willen maken. Oh. En ja, uh, hij zegt dan... Ja, en is dat Prins, niet een aandroom? <laughs> en Prins heeft mijn dingen afgepakt... Want ja, die is dan met Vanity Six afgekomen. En godverdoeme, hij was mij toch wel voorzeker. Maar ja, dan is de Rick achteraf dan maar met deze afgekomen. Hè. My House, de band van Rick James. Mm -hmm. Die Prins Wana doen met. De Mary Jane Girls waren yeah. dat. All-girl band. Ja, ja, ja, absoluut. En yeah. uh, wij gaan verder met de veten? Of niet? <laughs> uh, joh, <de laughs> Ik had er nog een ding van, van opgezocht, en dat was een van de bandleden die, die dan uh, er ook over bezig was, die dan in een tijd mee, uh, met Rick James speelde. En die zei van ja, hey, Rick James heeft dan uh, daarna nog in, uh, in het gevangen gezeten, uh, die had dan uh, ja, ook wel een, een serieus uh, alcohol- en drugprobleem. En die is dan gestorven op uh, ja, uh, 56-jarige leeftijd. En die gasten zeiden van. Goh, en die prins is toch wel 57 geworden, zeker? Oh my god! <laughs> dus zo, zo ver gaat het. Allee, zeg. Dus al die miljard op tijden heeft hij toch nog gewonnen, dus van, van soort. Dat is dus blijven hangen. Ja, ja, absoluut. En, en we zijn er nog niet, maar, maar subit komt er nog, nog, een, nog een stukje dat, uh, dat er ook <laughs> nog, nog op, uh, op terugkomt. Dat, oh, dus dat is eigenlijk eer zijn leven blijven oh, volgen. Rick, Rick James, vooral Rick James heeft dat blijkbaar nooit, nooit meer kunnen loslaten. Ook, maar ook Waarschijnlijk omdat Prins gigantisch veel succes had. En een succesvolle artiest is. Ja, maar ja, bijvoorbeeld, we gaan er later ook op, op, op terugkomen toen, toen de Prins op, op MTV werd gespeeld. Rick James werd niet op MTV. En dan zei hij: oh, Ik vind dat allemaal die zwarte artiesten, die moeten al, al de video's eraf halen, want dat da, da, da trekt op niks. Mm -hmm, mm -hmm. Dat kan niet zijn. Mm -hmm. uh, van, dat, van dat soort dingen, dus oh, eigenlijk. Ja. Hè, dus die is die SDN eigenlijk altijd blijven viseren als zijnde. Ja, dat is eigenlijk kinderachtig. Hè? Ja, ja, kijk, ja. Maar ja, dat is ook wel wat nijd en jaloezie uh, en, en alles. Ja, je bent een superfreak of je zegt het niet, hè? She's a superfreak. Ja. <laughs> next. Goed, next. Um, goed, um, na die toernée, um, Gail Chapman, die op de keyboard speelde bij, bij de, de groep van Prince, zei van, ja, voor mij is het eigenlijk wel goed geweest. En ze hebben heel lang gedacht dat dat eigenlijk kwam, omdat ze um, vond dat de, de, de, de richting van de volgende plaat iets te, te expliciet was. Maar dat, dat heeft er eigenlijk uh, niks, uh, niks mee te maken. Dus uh, uh, het is eigenlijk uh, Lisa Komen die dan uh, in, uh, in de plaats komt. En ja, kijk met Lisa, dan, dan weten we al dat we, dat we stilletjes aan naar uh, <laughs> een mooie periode gaan. Naar de, naar goede periode gaan. Ja. En Prins was, was zelfs zo content dat, uh, dat Lisa uh, bij hem kwam spelen, dat hem er zelfs een, uh, een nummer over gemaakt heeft. Ja. This is the point. This is the point. This is the the prins die een liedje maakt voor jou. Dat moet plezant zijn. Oh, Lisa toch. Maar misschien wist je dat, dat nog niet, dat Lisa dan eigenlijk voor... Voor de vrouw Voor de vrouw. Of <laughs> Ja, oké, okay, als wat. Uh... Bon, in ieder geval, uh, Lisa is erbij. En Lisa is, uh, is eigenlijk daar ook bij om dan de volgende plaat op te nemen. En dat wordt dan Dirty Mind. Mm -hmm. En Dirty Mind, die, uh, die wordt dan eigenlijk uh, uitgebracht. Ik ben even aan het zoeken naar uh, de datum juist. Uh, dat is 8 oktober 1990. En we gaan nog eens even luisteren naar de nummer 1 van dat moment in de US. 1990? Uh, 1980, excuseer. Oké. Okay.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 Looser standing small Beside The Dus uh, Queen met Another One Bites the Dust en uh, Abba met The uh, Winner Takes It All. Ja. ja, we breken daar even af, want het is Prins. He. Okay. <laughs> ja, ja, okay. uh, ja maar dus, uh, om maar te zeggen dat, dat Prins op dit moment eigenlijk wel een totaal andere weg inslaagt. Het gaat echt nu naar de, naar de, ja, naar de vuile seks eigenlijk. Dus, dus kan het kan ik niet anders zeggen. Hij uh, stond uh, van voren met, met een zwart onderboekje en, en, en uh, lange zwarte kousen en, en dan een, een trenchcoat erover. <laughs> dus ja, het is, uh, een het is echt volledig, volledig van patje voor de moment. Ik heb daar een vraag over eigenlijk, want ja, van het maar werd dat ge geaccepteerd in die tijd? Uh... God, er zal wel een publiek vergewist zijn uh, op dit moment. Geen veel uh, commentaar of zo, werkt dat niet? Want werkt zijn muziek niet. Uh... Wel, het is ook wel zo, hij zit nu nog vrij, vrij in een niche. Het is nog, nog een beetje uh, black funk dat hem, mm -hmm, dat mm -hmm. hem zit. Dus er, er zijn wel dingen die, die eigenlijk. Dus het is nog, nog niet... een beetje beschermd tegen. Ja, het, het is niet dat hem, dat hem eigenlijk al, al gekend is bij het grote publiek. Hè? Het is, het is nog, een, nog een heel klein publiek dat hem, dat hem aan het bespelen is okay. op die moment. Dus uh, ja. Hij kon dat op die moment uh, zijn eigen nog permitteren. plus ook als er geld was op voor uh, voor de plaat te maken dus het is het is een het is een heel heel droge demo-achtige plaat geworden eigenlijk gewoon nou een lustige U hoort het, we hebben hier een volk in onze studio yeah. die wat mee komen volgen. Dat is wel uh, leuk. Welkom, Philippe en Robby. En in ons cafetje. Dus als je zin hebt, kom maar een pintje drinken. Nicky en Leo zullen, zullen jou heel, heel lief ontvangen. Maar zeg, ik heb het ook al. Sorry. Dat komt te raar. Ja. Vertel, Eve, Dirty Mind, When You Were Mine. Ja, uh, twee nummers van, uh, van de Dirty Mind plaats. Uh, when You Were Mine is een versie van uh, Cindy Lauper, die dat nummer... Ah. Uh, ja. Ik weet dat ik die stem herkende. Ja, dat je Chris, dat is, uh, dat is Cindy Loper, ja. ja. Oké, okay, tof. Uh, ja, dat stond op de She's So unusual plaat, wat ook uh, girls just want to have fun en uh, toestanden ah. Dus uh, ja, voilà. Dat betekent dus dat ik heel weinig weet ook van Cindy Loper, van alleen maar uh, girls want to have uh, and true color. Eh. Voilà, that's it. Ja, ja, voilà. <laughs> Uh, we gaan verder in de, in, in de Prins uh, Goed, uh, er, er staat uh, iets, uh, iets leuks te gebeuren voor, uh, voor meneer Prins. Want die, uh, die mag op tournee uh, of toch een heel klein promotoernooi uh, in Europa voor de eerste keer. Amai. En op uh, 29 mei 1981 speelt hij in Paradiso in Amsterdam. Oof, dat is niet fijn van niet. Dat is niet ver. Dat is twee uur geleden. Nee. Ja, ja, ja. Ook de helft van Holland en België beweert dat ze erbij waren op die ja, avond Dat is gelijk Nigvana uh, in uh, de Verruid in Gent. Allee. Ja, ja, ja. Ik kan zeggen dat ik er niet bij was. Ik ook niet, ik was nog veel te jong. Ik mocht niet, ik mocht niet van onze pa. En, uh, dat en, stond zeg. En ik wist het trouwens ook niet dat ik uh, dat om ging spelen. Dus, uh. Uh, maar daarvoor hebben ze wel uh, iets, iets uh, apart gedaan. Ze hebben een, een single uh, gelanceerd in, uh, in Europa. En dat was dat nummer dat niet op de plaat stond. En dat was eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurde. En dat is. Uh, de het is nummer Ja, die 80s vibe vloeide hier door onze zalig, studio. Eigenlijk, ja, dat brengt me terug. Ik heb het er juist gezegd met mijn zussen en mijn broers vroeger als ik uh, zeer klein was. Want ja, jaren 80 was ik zo aan 5, 6 jaar, mm -hmm, 7 jaar. Mm -hmm. En uh, ja, mm -hmm. geweldig. He. Zalig, zalig, zalig. Um, dat laatste nummer was Get It Up van The Time. En dat is wel een leuk uh, verhaal, want we hebben er juist al even over bezig geweest. Dat is dus eigenlijk Morris Day die uh, ja. in een tijd uh, bij hem in, uh, in Grand Central uh, speelde. En um, er was uh, dus uh, Morris Day, een drummer, en um, uh, die had uh, op, op Dirty Minds het, uh, het laatste nummer is, uh, is Party Up, en dat was eigenlijk gebaseerd op, uh, op een drum van hem. En Prince had gezegd van, kijk, oftewel betaal ik u 10.000 dollar voor de credits, of gezegd, ik wil met u een platendeal uh, sluiten en dan doen we daar iets mee? Dus uh, Maurice Day zegt, oké, okay, die 10.000 dollar laat me zitten. Ik wil platen maken. En dus uh, is hij begonnen met dat, dat C-projectje, uh, The Time. En deze was de eerste single die erop er uh, op, op, op uitkwam. Dus eigenlijk gewoon heel de band van Prins die speelt. En Maurice Day die eigenlijk alleen maar de, de, de vocals doet van, uh, van dat nummer. Wel graag. Ja, ja een, een heel... Een heel ja, <laughs> een heel apart stukje ja, van ja, ja, ja, ja. uh, iets, ja. an, iets andere funk, zo, zo, ja, ja. zo, wat wa, wa, wa, meer party en, en, en van die toestanden. En, uh, dat werd ook trouwens heel goed gesmaakt uh, bij het publiek. Dat is zo, ja. Ja. Uh, catchy. s <laughs> vibe. En, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, dat was toen ook hot hè, in een tijd, die, die, die stijl van oh, muziek. Ja, ik denk dat wel. Ja, Want dat dan, dat, de, volgens mij hadden we toen hair metal en dit... Ja, maar, maar ik, denk, ik denk ook wel, want, want die hadden toen ook nog allemaal aparte charts, hè, toen in die tijd, dan ja. had je nog echt zo de, de, de, de, de, ja, de, de, de R&B en de funk, en dus dat zat uh -huh. eigenlijk uh -huh. allemaal uh -huh. in, uh, in aparte vakjes ja. uh, op die momenten, dus we wel die, die scene was, was helemaal iets apart, uh, ja. vooral in de States ook, denk ik, uh, op die moment Ja, want hier hebben we dat zo niet ervaren als een apart genre, hè. Dat werd zo hier wel gestoken, denk ik, hè, want ik, wel, ik zeg ik was toen 46 jaar, ja. werd dat gestoken in, in een lijst van Radio 2 of zo, de top 20. Maar wij, wij, ochtend. wij werden vooral over door de disco, denk ik, meer... Uh... We, in die tijd, jaren tachtig nog? Mm, ja, toch, toch nog wel. Ja, ik denk het wel. Ja, het ja, kan, ja. hè. He. alleen mijn... Uh. Uh... Ik kan, ik kan me niet voorstellen dat ik in een tijd zeg van goh, dan heb ik een nummer van de Time gehoord op de radio of zo. Wel, uh, <laughs> om, ik denk dat om, jij toen ook niet wist wie dat de Time was. Uh, om te beginnen al niet. En, en, en ja, kijk. Maar we ah, luisterden voilà. wel, wel veel op de radio. Ja, tuurlijk. Maar dat was ook ons... Dat was nog in de Spotify. Nee, en dat was ook als enige medium, het was tv of radio. Ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. Bo, om verder te gaan met het verhaal. <laughs> even even, uh, even uitweiden. Voilà, nee, ja. uh, nee, om verder te gaan in het verhaal. Uh, dus um, in uh, de tournee die, uh, die Prince gedaan had uh, met, uh, met een Dirty Mind. Uh, in uh, New York had uh, niemand minder dan Mick Jagger hem gezien. Hé? Eh? Ja. Ongelooflijk. Dus ja. Dit waren de... waren de, de, de, de Rolling Stones, start me up, live in 1981. Mm -hmm. Dat was de Tattoo You Tour. Yes. En uh, die kwamen naar Los Angeles uh, met die tournee. En uh, ja, omdat uh, Mick Jagger dus uh, Prince had gezien in uh, New York, zei hij van... Goh, zie je dat niet zitten om, uh, om voor ons uh, te openen in, uh, in de LA Coliseum? En Prince zei, ja, natuurlijk, dat is geen probleem. Uh, we gaan dat gewoon doen. En dat is dus eigenlijk op een... Uh, ja, Grote catastrofen uh, uit. Uh, ja, ja, ja. Gewoon ja. uh, even naar, naar Maurice Day luisteren, die, uh, die, dan, uh, die was erbij toen uh, op die moment. Het was zoals like een Woodstock Coachella kind of thing, out in the middle of nowhere. En ik kon het kind of zien, on, man, because um, we, we, we get out here and you see all of these, these dudes, man, hardcore biker looking dudes, you know, beards and motorcycles and tattoos, and, you know, and then here comes Prince, you know. Uh, Trench coat back, legs out and stuff, man. And these, <laughs> they weren't having it, man. Next thing I know, I start seeing beer bottles flying up on stage, and I was like, oh shit, it's time to go. It was crazy. He was humiliated, but you know what? I think I think it motivated him. uh He was right back in the studio, you know, didn't miss a beat. And you know, I just think that that somehow fueled his tank, you know, in a positive way. I just can't believe My black and white, my strength, okay. Controversy. Do I believe God? Do I believe you? Controversy. Controversy. Controversy. Controversie? Ja. Uh, de is dat nu zo de, hm? de start van zijn succes? Mm, ja, misschien wel. Uh, het grappige is wel dat die plaat uh, drie, dagen is, uh, drie dagen na dat incident uh, met de Stones... Kom die, die plaat uit. Oh, wat dus ja, ja, merk ik. Dat wilde wel zeggen dat de plat volledig, volledig al klaar was. Er dat dat, dat, dat... was ook nog een grappige anekdote over, over dat de Stones uh, geval. Uh, dat was het eerste optreden van de nieuwe bassist van, uh, van Prince toen. Hé, oh. hey, mij, dat is allemaal een trauma. Er gebeurt wel een podium En Andrew Andri Simone, er waren blijkbaar wat wrijvingen mee. mee, mee met en mijn Prince had gezegd: van weet de, wat, uh, ik zal ik wel uh, iets anders gaan doen. En uh, dus ja, die, uh, die staan afgebold en dan, uh, ja, dan is uh, dus uh, Brown Mark uh, in, uh, in de plek gekomen en dat was in dus zijn eerste optreden <laughs> dat is wel niet zo tof denk ik nee. maar ja oké okay. dus de Zwarze. nieuwe plaat is er, Controversie die komt op 14 oktober 1981 uit en het is natuurlijk weer al eens tijd om te luisteren wat er dan allemaal zo op de nummer 1 stond hè? oh, Clouseau maar allez, Luther Vandross. <laughs> <laughs> There's only oh. you the Lionel Rich. in my life. The only thing that's right. My first love. You're every breath that I take. You're every step I. Nadia, wie is het nu eigenlijk? Ja, Japanese boy en uh, Lionel Richie en Diana Ross. Diana, oh, Diana. Diana Ross. Sorry, Diana. de micro stond nog op. En ik ben vandaag een beetje kemels aan het slagen. Maar weet je, het is wel een leuk programma, hè? Uh, die Japanese boy, toen ik, dat, toen ik dat terugvond, was echt van, oh my god, me in the days. Man. Maar dat is ook weer zo'n nummer dat voor mij volledig vergeten is. Hè. Ik heb er nog op gedanst, kind heb ik er vrij uh -huh. zeker van. Uh -huh. Maar ja, oké, okay, we gaan verder. Hè. I can uh -huh. make you dance. Ja, ook een grappig uh, uh, ding dit. Uh, dus uh, Prince uh, vertrekt terug op uh, op tournee met de controversy plaat En die pakt de time mee. Maar, zoals uh, ik al zei, de uh, time dat was eigenlijk wel, wel uh, goed ontvangen bij het, uh, bij het publiek. En dan kwam er eigenlijk op neer dat er, dat er bepaalde zones waren in de steeds, waarvan men wist dat een time eigenlijk populairder waren dan hemzelf. En dat god ten niet af te kunnen hebben, denk ik. En dan heeft hij gezegd, ah, weet je wel ik pak nog een andere groep mee. En dat is deze groep, dat is Zap. En uh, die mannen, die moesten dan invallen als de time niet mocht spelen, omdat Prins bang was dat de mannen uh, niet goed genoeg gingen zijn uh, op dat concert. Oh my god. Yep. I can make it better than that, and that, and that, and that, and that, and And I can make it past if you want me to But I can make it better, let me show you from oh. you. Rock and roll coming Let's work, live. En daarvoor uh, was I can make you dance. Van de sapman, hè. Ja, ja inderdaad. <laughs> de, de vervangers. De vervangers. Ja, ja. Maar wel zo die vibe, hè. De, mm. de, de, de mm. leuke ethische vibe erin, dat is altijd wel schallig om het nog eens opnieuw ja, ja, te horen. Ja. Absoluut, absoluut. Dus ja, je hebt zo uh, in je programma, dat jij mm -hmm. voorbereid hebt, yeah. uh, een, een lijn, hè. <laughs> een, een, een tijdslijn. Een lijn, ja. Een tijdslijn, sorry. Mm -hmm. Dus uh, wij gaan nu verder naar in je tijdslijn... <laughs> <laughs> mijn tijdslijn, in ja. In je tijdslijn, hier, ja. sorry. We gaan um, naar 27 oktober 1982. En dat is wel iets redelijk belangrijk Ja, dat is toch een, een, een fantastische plaat dat dan uitkomt. Een mijlpaal he? eigenlijk, in N de geschiedenis van N Prins. Ja, een dubbel LP zelfs. Dat was in die tijd ook al... Uh... Dat was de mode wel, dat er dubbel LP's uitkwamen, of niet? Ja, en het is eigenlijk ook zo heel paars en allemaal, met dingen. Dus en, en het is, ja. is dat dan dat die, die een titel, of is dat... Your, your toen, highness. Ja, toen was dat wel al heel... Nee, ja, was heel paars toen allemaal. Ja, ja toch, wel, toch wel. Hij had ook zo'n zo een, een, een trenchcoat die zo heel blinkend was toen. En als je zo die die die clipjes nog kunt herinneren van die tijd dus van van de 1999 periode, dat waren allemaal zo uh, eigenlijk op uh, op het podium dat dan dat dan uh, uh, die, die clipsjes uh, ge, gemaakt waren. En dus dat was allemaal zo heel blinkend en heel zo vloeg, uh, mm. mee allemaal zo ja, uh, heel veel rook en, en toestanden en zo en en al ja. Want ik wil er iets over zeggen, over die clips. Vanaf het, het van Michael Jackson zijn mm -hmm. de clips echt opgewaardeerd. Ja, ja, die, die, die dat is in 183, <laughs> he, Ja, die mochten er een film die van. Die ja. mochten daar inderdaad wel... wel uh, ja, die die, die heet de standaard inderdaad wel serieus uh, ja. opgekrekt. Dat is wel uh, ja, ja, al goed, ja. dat is heel positief. Ja, ja. Maar goed, okay. uh, we gaan nog eens kijken wat er toen op die moment dat die plaat uitkwam eigenlijk uh, op nummer 1 stond. Hè. Dun dun dun dun dun dun.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 Long after the thrill of living is gone, the walk on. Bon, twee, nummer 1 hits uit <laughs> 1982. Jullie hebben mij weer horen mee, zeggen. Dat ja, mag Maar eigenlijk school. niet zeggen op de radio, sorry, mijn excuses voor de kinderen school. die meeluisteren. In alle geval, ja. welke nummers waren dat, Yves? <laughs> uh, John Mellonkamp, <laughs> <laughs> met Jack en Diane, en dan uh, ja, natuurlijk Die Street met Inderdaad, Private, private ja. Investigation. Yes, uh -huh. yes, yes, yes. Ja, ja. we gaan verder. Ja, en dan komt Prins met dit uh, op de proppen, hè? is altijd moeilijk om een nummer af te breken, maar we mm -hmm. hebben nog veel goede nummers uh, voor jullie. Dus uh, dit was Elisha Kees met How Come You Don't Call Me anymore? En daarvoor natuurlijk 1999, waardoor het succes van Prins wel iets groter werd dan uh, voorheen. Eve, mm -hmm. yeah. tell me about everything else. Goed, uh, nu uh, Prins vertrekt wederom op tournee, uiteraard. Uh, gelijk dat uh, elke goede artiest betaamt. Uh -huh. uh, en deze keer um, gaat hij dus uh, ja, die een All Girls groep uh, meenemen. Want ondertussen heeft hij Denise Matthews tegengekomen. En dat is niemand minder dan Vanity natuurlijk. Hij ja. heeft die Vanity genoemd en wat hij eigenlijk origineel. Waarom die eigenlijk. <laughs> vagina noemen. Oh my god. En dat is die maar dat zeg... was een tijd nog niet klaar. <laughs> dus is man, weet je, ik, ik, ik voel hem niet. Dus uh, ja, voilà. Dus, uh, Vanity Six is dat dan, uh, is dat dan geworden. En uh, The Time, die hadden ondertussen een, een tweede plaat uit. Allee, ja, eigenlijk had Prins dan een tweede plaat gemaakt met die dingen. En die mochten dan ook, uh, ook mee op, uh, op tournee. Dus uh, voilà. Ik zei ze dan, hè. Doet me altijd denken aan Eddie Murphy in Beverly Hills Cup. Nasty Girl en The Walk We naderen stil aan het einde We gaan er even over onze drie uur gaan Maar waarom? Omdat we nog fantastische missie <laughs> klaar staat hè. Mm -hmm. Dus ja Yves, nog een beetje meer uitleg daarover. Ik, ik was eigenlijk nog iets vergeten Over uh, Denise Matthews uh, Over Vanity eigenlijk um, Je mocht twee keer raden Dat hij eigenlijk samen was Toen ze uh, prins met, tegenkomen Met Ricky James? <laughs> Hoe kan dit echt? Zo Vooral, die Ricky James, die ja. blijft in die zijn leven die, die, hangen. Die mensen ja, die... die, die, die. Maar dat was dat toch raar? Dat moest ik even laten, laten vallen, want nee, dan die, die moesten we even... Uh... Ik wil er ook nog wel eens een nota aan geven aan onze andere programma's mm -hmm. dat wij doen. Uh, Vanity Six hè, is ook wel een, een van de... Ja, toch wel, Mauro hoort die toch ook wel graag, hè? <laughs> En hij heeft ons beloofd dat hij eind dit jaar hier uh, terug zal zijn. En Mauro Pavlovski met zijn zotte platen. Ik denk dat we een B-kant van, uh, van Vanity gedraaid hebben de vorige keer. Is dat keer. toen? Ja. En de eerste keer ook? De ja. eerste keer hebben we de gewone kant gedraaid en... Ja, oké. Okay. Ja, zwart mag niet uit. Ja. Oké, okay, we gaan verder. We gaan verder met andere, ja, betere uh, uitleg dan uh, Vanity 6 <laughs> en Mauro en alle rest. Uh, goed, dus uh, om verder te gaan in het, uh, het verhaal... Um... Dus 1999 is uitgekomen, uh, Prins is op tournee en al, uh, al wat je wilt. De volgende single die, die uitkomt is uh, Little Red Corvette. En dat is eigenlijk wel echt het kantelpunt in de carrière van Prins. Ook omdat, en dat, de discussies, uh, ik ben het op, uh, op het internet gaan opzoeken, uh, sommigen zeggen dat dat een, de eerste zwarte video was op, uh, op MTV... Anders zei dat Michael Jackson, was. sommigen zeggen van nee, nee, dat was Grace Jones, of maakt niet uit. Het is een heel discussie, maar het wil wel zeggen dat, dat Prince eigenlijk uh, erin geslaagd was om de crossover te maken naar het, naar het grote publiek, en eigenlijk ook de blanke aan te spreken, en door MTV uh, zijn, zijn clip te laten draaien, ja, wordt, wordt zijn bekendheid. En dat was nog altijd niet met 1999. Sorry dat ik u onderbreek, want dat vind ik heel raar. En dat dat mijn Little Red Corvette is en 1999 niet. 1999 niet omdat dat nee. nummer bekender is, denk ik dan Little Red Corvette. Blijkbaar, blijkbaar als ik dan. Ik denk dan, als we, als we echt naar de steeds gaan kijken, mm -hmm. denk, ik, denk mm -hmm. ik dat Little Red Corvette echt de doorbraak was okay. voor Prince. Oké, En ja. voilà. Dus uh, dankzij MTV wordt hij eigenlijk, ja nog een een hoger niveau. Hoge ja. You're your car sideways, I don't want to last, so you're the kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast, I guess I must be dumb, shed a pocket full of horses, children and some of them used, if it was Saturday night, I guess that makes it alright. Free. Cause I felt a little ill When I saw all the pictures Of the jockeys that were living for me Believe it or not I started to worry Take Ik wordt toch zo warm van die haar stem van Steven Mix, Stijn Berg, Zo leuk. Die heeft echt, solo heeft hij echt ook heel veel goede nummers. En het verhaal is ook fantastisch, hè, van dit. Ja, ja, ja, ja. Je hebt dat toen iets verteld met een ander rock roll -café, denk ik. Ja, dat is kunnen, Alleen ja. tegen mij, maar zwart, vertel het, want... <lacht> Luisteracht zijn benieuwd. Uh, dus, uh, Steven Nix, die was uh, op uh, huwelijksreis. En die uh, zat in de NATO, ergens uh, in uh, Californië. In de cabrio, waarschijnlijk. En uh, Little Red Corvette, <laughs> ja, kwam op de radio. En die, die, ja, die, die had ineens uh, inspiratie om, dus ja, stand-back. Uh, het is een graaf nummer? is een bangelijk nummer. En, en die, die, die in plaats dat die dan ergens naar een hotel of weet ik van gereed zijn, ja. voor de, zei die van, nee, stop, ik moet nu naar een studio. Ik heb het. Het is... Uh... Nu dat ik het It's moet... All uh, in my head. Ja, ik moet het nu direct uh, gaan opnemen. En die hebben dan via de studio daar uh, contact opgenomen met Prince, is dat toen op uh, Sunset Sound, uh, ook in Californië, zo ver weg. En dus uh, zij heeft dan heel dat idee gepitcht aan, uh, aan, aan hem. En die zei van, ja, zie je dat zitten om eventueel iets te komen doen? En als ik het goed begrijp, zijn dus de, de synthesizers uh, op het nummer ingespeeld uh, uh -huh. uh, door Prince. zelf. Ah, oh, ja. graaf. Wel een mooi verhaal eigenlijk, ja. Dus die kwam, die kwam, die kwam dus blijkbaar binnen. Dat was van, ja, uh, roll tape. En dat was toen, die dit had gespeeld. En dat was van, Alex in naar weg. Dus die, die, die, is er, uh, niet lang, niet lang gebleven. Omdat hij waarschijnlijk hem ook niks deed. Ofwel? Of gewoon dat in zijn hoofd had dat's, en zei, ik ga dit even doen en dan nee, zeg ik weg. Nee, dat is niet waar. Want, want ik, ken, ik ken nog een andere anekdote uh, over, over hem en, en Stevie Nicks. Er zijn er veel, maar deze is er één van. Mm -hmm. Om even uh, dat toch in, in, in, uh, in perspectief te, te, te zetten. Hij zou gevraagd hebben aan Stevie Nicks om de tekst te schrijven op Purple Rain. Oké, okay, dat is dan een ander verhaal. Dus die had, dan de, mu die had de muziek klaar en die het had dat dan doorgestuurd naar Steven X en zei van, kijk, wat zou jij daarmee doen? Mm -hmm. En Steven X heeft dan blijkbaar teruggezegd van, sorry, maar deze is te veel voor mij. Maar dan is Purple Rain toch naast zijn back uitgekomen? Of ja, want, we ah, ja, zijn, we want zijn is... nog niet aan Purple Rain. Ah, nee, we zijn nog maar in het begin. We zijn, we zijn, nu, we zijn nu eigenlijk uh, in de 1999-periode. Inderdaad. En uh, Little Red Corvette? Dus we zitten bij Little Red Corvette. Dus de, de tournee die, die, die de wordt na, na Little Red Corvette, zie je ook ineens dat de, dat de stadions ineens groter worden. De zalen waar het speelt worden, worden, worden veel groter. De, het publiek wordt ook ja, blanker. Sportpaleis de, de... geweest. Oh, ah, ja. blanker, blanker, publiek. Ja, oh. he, ja. Dat, dat is ook moeilijk soms, denk ik dan. Maar dat is goed voor hem, hè. He. Maar voor Prinsen was dat altijd een beetje een, een, een rare, want... want uh, hij was, te, hij was te wit voor de, voor de zwarte en te zwart voor de witte. Dus maar hij zag je ook niet zo zwakt, zwart <tieft> Nee, inderdaad. Hij had wel bepaalde features, maar kijk, uh, ah ja, daar, gaan, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee daar gaan we over het niet, niet over hebben. Maar, maar het, het was wel een feit dat, dat, dat hij eigenlijk ja, ineens in de, in de mainstream zat. Hij, ja. hij, was, hij was ineens uh, ja, hij was, hij was overal bekend. A black man in a white world. Uh, ja, een beetje wel. Ja. Maar, maar, maar, maar hij was ook wel omringd door de juiste mensen om. Uh, allemaal ja, de, de, de juiste beslissingen te nemen. Maar hij had er het neus voor, ja, om zich te omringen met de juiste mensen. Alleen buiten zo. Ricky James dan, denk dus, ik. Dan. Ja, maar dat ja, Ricky ja, Rick James had hem gevraagd om, om op op te komen. Ja, Dus, voilà. uh, dus uh, ah, ja. Dat is dan niet helemaal iets anders, want ja, hij heeft ja. geen muziek ja. mee hem eigenlijk. Nee, bedacht, nee. He? <laughs> maar het, is wel, het was wel zo, dus, dat, dat, uh, dus hij, hij had, hij had die, die, die plaat gemaakt, 1999. Het was, was een gigantisch succes eigenlijk, achteraf bekeken. En hij komt dan eigenlijk mee met een, een idee. Naar zijn management toe en die zeggen: van ja, uh, wat is het volgende wat er gaat gebeuren? En hij komt ineens mee met het idee: van uh, ik wil een film maken. En die gasten, hem ze zoiets van, uh, excuseer. En die zegt van ja, dat is, de, dat, is de, dat, is de, dat is de next step voor mij. Dat is gewoon ja, ik wil een film en omdat hij dan hij zat bij Warner dus ja, ja. Warner die maken die maken ook Geet, films ja. dus Warner had ook de de de de mogelijkheden om om een regisseur op te zetten om daar weet ik veel van ja. allemaal mee te doen en dus, ja, voilà, zo geschieden. Hè. Dus uh, uiteindelijk uh, is hij dan uh, begonnen met, met een scenario dat hij zelf had geschreven. De muziek die werd uh, door hem geschreven, er was dan een, uh, een, een, een regisseur die werd aangeduid. En die, die ging dan met hem uh, beginnen, beginnen kijken van, ja, die scène, dat, uh, ik heb daar nog muziek voor nodig, ik heb daar nog niet. En blijkbaar, heb ik mij laten vertellen, dat hij zei van, ik heb daar nog iets voor nodig, dan duurde dat eigenlijk bijna... Ja, nog geen 24 uur, dat Prins zei van oké, dat nummer, dat gaan we dan opzetten. Mm -hmm. Die kon dat dus blijkbaar gewoon allemaal creëren op de moment zelf. Dus, dat is ongelooflijk uh, dat ze een masterbrain ja. hebben. Muzikaal. En ondertussen was er ook nog een, nog een, een hele grote uh, shift gebeurd in, in zijn groep. Uh, Des Dickerson die uh, komt op een uh, bepaalde repetitie in 1983 uh, niet meer opdagen. En uh, Lisa Coleman, die had een vriendinnetje bij. Mag ik de naam zeggen? Mag ik de naam zeggen? Meester, mag ik de naam zeggen? Zeg het, zeg het. Wendy. <laughs> Wendy Melvoin. Oh. Ja, blijkbaar uh, waren de, de, de, de twee papa's, uh, dus uh, papa Coleman en papa Melvoin, die speelden in de groep. Ja. En dat waren uh, sessiemuzikanten en, en die hadden ook uh, van alles en nog wat staan. Dus die kenden elkaar eigenlijk al van, gelijk uh, dat ze zelf zeggen: uh, <laughs> We know each other from diapers. Dus die, die waren echt al. Ze al, zijn al... met elkaar opgegroeid. Ja, ja, ja. Maar, Blijkbaar was dat in die periode ook al iets meer dan, dan, dan vriendinnetjes ah, eigenlijk. Dus die waren dus, uh, al verliefd op elkaar. Ik denk het wel, ja. En, ja, Lisa zei van, ja, maar ja, Wendy die kan, die kan ook gitaar spelen. Hè. En, en op, op die moment, zo zeggen ze dat dan, <laughs> moeten bij van, dat klikte van, oh. Fantastisch. Een, een, een vrouw, op, op, op, een, een witte vrouw op, op, op, op gitaar. Ik heb een zwarte bassist. ik heb een Ongelooflijk. Een volledige, volledige melkkoers. Dat is baanbrekend eigenlijk. He, en, geweest. Toen, en toen, daar op die moment, is eigenlijk de revolution ontstaan. En zijn we eigenlijk... Zijn we eigenlijk nu, nu zitten we echt op, op, op de vooravond. Van de top. De vooravond, dat ik het echt allemaal... Brekt. ja. Gewoon, ja, de, de, de dammen worden doorbroken, alles, alles gewoon. Ja, van nul van tot honderd. Alles uh, tot en met. Straf, hè. We hebben eigenlijk geen tijd genoeg. Nee. Maar we gaan verder. We gaan nog een nummer draaien. We, we gaan, gaan nog een nummer spelen. Eén nummer draaien. Eén nummer spelen. Ja. Het gaat heel, duurt wel even, maar het maakt niet uit. Ja. Het is een fantastisch nummer. Het is een van, van mijn favorieten van Prins. Maar we gaan volgend jaar op 21 april gaan we verder mm -hmm. met dit Begin, zijn we zijn hier geëindigd. Dat beginpunt. Ik kan nog even één ding kaderen ja, voordat voor, voor we beginnen. Dus, ja. um, voor als, als hij begint, uh, introduceert hij Wendy als het nieuwe member van, uh, van de groep. En um, dit is het, het verjaardagsconcert uh, in First Avenue, waar dan ook de film uh, opgenomen ja, ja, is en ja. zo. Um, dat is op 7 juni zijn, zijn verjaardag. En When Doves Cry, dat is het, dat is het nummer dat we nu gaan horen, mm -hmm. is toen uitgekomen op 16 mei. Dat is mijn een trouwdatum. 2015 dus ja. Maar ik wil maar zeggen, alleen, dat, dat, Allee, waarom dat is, is dat dan mijn favoriete nummer? Dat zijn, dat, zijn, dat zijn drie dat zijn drie weken voor dat concert dat ja, ik heb dat, die, dat dit Ja paar. Ja, ja dat is waar. en en. Uh, Purple Rain moet dan eigenlijk nog uitkomen. Want when The Scry was, was de, de, de, de voorloper van... Dat was in die tijd zo. Er werd altijd een single uitgebracht voordat de plaat... Voordat de plaat uitkwam Voordat eh? dat gebeurt voor nog, heel. Een, een teaser, hè? Een teaser, Trig, ja, triggeren, ja. hè? Ja, dus uh, inderdaad, dat was... De, want Purple Rain, die, die, die komt dan uh, op uh, 25 juni kom, kom die uit. Dus dat is dan nog eens drie weken verder. En dat succes kennen we, dan kennen we is, allemaal, dan, he? is het, uh, dan is het vertrokken, he, ja. Mag ik nog even... Mijn, mijn gigantische ik aan jou, Uite. Met veel plezier. I love you, dat weet je. Uh, ik heb dat hier op de radio gezegd, maar dat is ey, gewoon... Ey. Yves, merci. Jij steekt er heel veel tijd in. Ja, normaal, jij ziet ja. Prins graag. <laughs> jij ziet u nog altijd graag. Jij gaat u altijd graag blijven zien. Um, ik hoop dat wij volgend jaar terug zitten. Het zal ik op ook. een zaterdag zijn, denk ik. Uh, en we gaan nu Windows Cry spelen. En uh, je hoort ons nog met Rock and Roll Café. Tot de volgende. Tot de volgende. Check it. We got a we got a new member to the band. Wrong. Wendy. Wendy wants to live forever. Maybe she will. You heard this before? So clap your hands, come on! Uh, see if we get everybody to do it, then you know, it'll be sexy in here, alright? Doctor, give me that lead line again! Yeah! Party. Wendy, Brown Mark, Dr. Fink, Bobby Z, Lisa Coleman. Good night.